2 uur. Dit is Radio 1. Dionne de Graaf. Goedemiddag, een lastige tijdrit vandaag. In de Ronde van Frankrijk op en af gaat het over 32 kilometer. Radiotour volgt de renners op de voet... na het NOS-journaal met Mark Visser. In Grosseto in Italië is het proces tegen de kapitein... van het cruiseschip Costa Concordia hervat... Vorige week werd een zitting al na een paar minuten geschorst... omdat advocaten vanwege een landelijke staking niet kwamen opdagen. De Costa Concordia kapseisde in januari vorig jaar voor de kust van Toscane. Kapitein Schettino zou opdracht hebben gegeven om dicht langs het eilandje Giglio te varen... om een groet te brengen aan een oud-collega. Het schip raakte een rots en sloeg om. 32 mensen kwamen om het leven. Twee slachtoffers zijn nooit gevonden. Sketino wordt onder meer dood door schuld ten laste gelegd. Hij kan een gevangenisstraf krijgen van 20 jaar. In delen van Nederland mogen boeren hun gewassen niet meer besproeien... met water uit sloten, beken en plassen. Het sproeiverbod wordt ingesteld als waterlopen droogdreigen te vallen... doordat er te weinig regen valt. Vanaf vandaag geldt dat verbod in grote delen van het gebied... van het Brabantse waterschap De Dommel, zegt een woordvoerder. Dat is eigenlijk om de hoeveelheid eh, water in beken te beschermen... dat het niet helemaal gaat droogvallen. Die regeling wordt meestal afgekondigd... als we eh, de 10% van het gemiddelde, zeg maar, van het normale afvoer halen. Vanaf morgen geldt ook een sproeiverbod in de regio Land van Kuik en Landert... in het gebied van waterschap A en Maas. Vorige week stelde het Limburgse waterschap Peel en Maasvallei... al een sproeiverbod in. Met de huidige weersvoorspelling verwacht het waterschap... dat het verbod nog voor langere tijd zal gelden. De boeren mogen nog wel grondwater gebruiken om te sproeien. Een 18-jarige man uit Erika in Drenthe... wordt verdacht van 16 brandstichtingen. Het politieonderzoek naar de brandstichtingen in het dorp... is vandaag afgerond. De verdachte werd op 10 mei aangehouden en zit nog vast. De branden werden gesticht tussen eind 2011 en mei van dit jaar. Er was onder meer brand bij een bibliotheek, een scoutinggebouw... Het jeugdhonk in Erika en drie huizen waar mensen lagen te slapen. Tussen Amsterdam en Brussel rijden vanaf 7 oktober meer hoge snelheidstreinen. De Thalys gaat vanaf die dag op doordeweekse dagen twee keer extra heen en weer rijden. Het bedrijf komt ermee tegemoet aan de wens van reizigers, de NS en de Belgische spoorwegen. Op het traject zou eigenlijk de hoge snelheidstrein Vira rijden. De NS en Belgische spoorwegen hebben besloten om vanwege veiligheidsproblemen te stoppen met die Vira. Formule 1-baas Bernie Ecclestone is door het parket van München aangeklaagd wegens omkoping. De 82-jarige Brit wordt ervan beschuldigd ongeveer 44 miljoen dollar aan smeergeld te hebben betaald aan de voormalige Duitse bankier Gerhard Gribokowski. Die was in 2005 betrokken bij de verkoop van aandelen van de Formule 1 aan de door Ecclestone geleide investeringsmaatschappij CVC Capital. De Duitser betaalde geen belasting over het geld... en werd daarvoor vorig jaar tot 8,5 jaar cel veroordeeld. Ecclestone was getuige in die zaak. Tot besluit het weer. Zonnig, maar wel sluierbewolking In het zuiden meer bewolking. Middeltemperatuur tussen de 24 en 28 graden. Op de stranden 20 tot 22 graden. Dan morgen overal zonnig. Dan wordt het 21 tot 28 graden. Vrijdag en zaterdag iets minder warm.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 Er kwam inderdaad gewoon een passagierstrein voorbij. Mauke! Mauke! Ja groen, die, die gingen nog een beetje klungelig achteraan volgens mij. Ja, het gebeurde toch op dat polletje van de tweede categorie. Ik kan er ook wel vrede mee hebben. Ik bedoel, Rui Costa, ja, die wint de Ronde van Zwitserland. Maar ja, dit is een echte afmaker hoor. Je weet het, als hij in de kop op zitten. Hij rijdt nog met de eerste tien mee, maar uh, niet met de eerste vijf. Met Geo Lippens, Sebastian Timmerman, Jeroen Bielaard, Steven Dalenboudt, Jurgen van den Berg en Dionne de Graaf. Goedemiddag allemaal. De parcoursbouwer in de Tour de France zegt dat het de zwaarste tijd is die hij ooit heeft uitgetekend. Heel erg technisch, voortdurend op en af. En dat vinden heel veel renners buiten gewoon onplezierig. Maar er zijn er ook die uitkijken naar vandaag. In omgekeerde volgorde gaan ze van start de nummers 6 en 2 van het algemeen klassement. Zijn pas over twee uur en een beetje aan de beurt. Sven Tuft was om 17 minuten over 10 de eerste die van start ging. Wie heeft tot nu toe het snelst gereageerd? Dat moet dan de beste tijdrijder zijn ooit, als dit de zwaarste tijdrit is ooit. Tenminste tot nu toe natuurlijk, hè? van alle renners die er in actie zijn gekomen. Nou, laten we maar met de deur in huis vallen. De beste tijdrijder tot op dit moment is een Nederlander. Is de Nederlands kampioen tijdrijden Liebe Westra. Het beest uit Munijn. Hij laat Thomas de Gent achter zich. Hij laat De Marquis achter zich. Dan hebben we de eerste drie te pakken tot nu toe. Hij laat zelfs de wereldkampioen achter zich. Tony Martin. Tony Martin op 37 seconden van Liebe Westra. Op weg met Radio Tour de France. Mercredi 17 juillet. 17e étape contre la montre individuelle. Embrun, Chorges. Tour de France! Passez vos vacances à l'écoute de Radio Tour de France.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 17 septième étape, contre la montre individuelle, en brun, George. voorlopig op het lijf geschreven van uh, Liewe Westra. Beautiful day van U2. Liewe Westra is vanochtend om kwart over elf van start gegaan... voor zijn tijdrit. Er zijn al zo'n 85 renners binnen. En de Nederlands kampioen tijdrijden is tot nu toe de snelste. Steven Dalenboud in gesprek met Liewe. Dan zit je dan op die uh, hot seat, zoals we dat noemen. Ja, uh, ja. Het is wel aardig want het is hier lekker warm, hierbij. Uh, <laughs> uh, ja, hoe kom je de middag door, zou ik zeggen? Boah, gewoon even afwachten natuurlijk. Dus, uh, ja. Ik kan me niks verwijten. Ik heb gewoon alles gegeven. En, uh, ja. uh, ik kom er uh, nu eindelijk uh, een beetje door. Dus uh, na de mond van toe, uh, was het gevoel al beter. Uh, gisteren na de rustdagen was het even afwachten hoe het ging. Maar het ging uh, gewoon heel goed. Dus ik kon makkelijk mee in, in, in het begin. en uh, nou, ja. okay, Vandaag ga ik niet, uh, niet uh, een super prestatie neerzetten. Maar ik... Ik rijd wel een hele degelijke tijdrit en er zat weer power in de benen. Dat is het belangrijkste. Je bent natuurlijk Nederlands kampioen, maar dit is niet qua tijdrit niet helemaal jouw pakje Jan? Hè? Nee, het is gewoon super lastig. Dus, dus vanuit vertrek, berg op, naar beneden, berg op en naar beneden. Dus, uh, ja, ik heb gewoon alles gegeven en uh, ik denk dat ik een redelijke tred had uh, bergop op. En, uh, dat is het belangrijkste. En, uh, wat de uitslag dan is, ja, dat maakt dan niet zoveel uit. Maar uh, ik heb in ieder geval alles gegeven. Ben je dan blij mee dat je nu even hier op die eerste plek zit? Op die hot seat? Je moet wachten de hele middag. Of had je liever gehad dat ik je tweede stond en meteen terug naar het hotel kom? Uh, ja, nee. Natuurlijk, nee. Nou ja, ja, als je hier zit, is het altijd, altijd goed natuurlijk. Dus het uh, is altijd een goed teken. Maar uh, voor mij is het, nu het belangrijkste gewoon dat ik gewoon weer een beetje het gevoel had uh, dat ik uh, echt uh, uh, omhoog kon, uh, kon stampen. Zeg maar. En uh, ja. En dat ik gewoon een goede tijdrit heb neerge neergezet. En ja, wat de tijd aan waard is, ja, dat, uh, ja, dat uh, maakt me nou niet zoveel uit. Het is uh, to de Tour de France en het is gewoon hoog niveau. En, uh, uh, nee, voor mij is het, gewoon, uh, het belangrijkste dat ik gewoon, uh, een sterke tijdrit neer heb gezet. En dat je beter voelt ook dan aan het begin van de Tour? Zeker, ja. Maar wat koop je dan voor als je kijkt naar de komende dagen? Ja, proberen mee te zitten. Hè. Dus uh, er zijn weinig kansen... En, uh, ja, ik maak er al een beetje grapjes over. Ja, het zal straks zijn wezen dat ik straks naar de Tour in vorm ben. Ja, dat... Ik hoop het niet natuurlijk, maar uh, ja, nee, we gaan het gewoon proberen. Het is uh, in ieder geval hoopgevend dat ik, uh, dat ik er nu een beetje doorkom... en uh, dat het gevoel steeds beter wordt. Tot slot, ja, we noemen het wel de hot seat. Dat klinkt heel erg uh, glamorous... Maar in feite is het gewoon een plastic klapstoeltje achter het podium. Je ziet helemaal niks hier, hè? Nee, het is echt... Uh, nee, maar dat dan uh, kan beter iemand onder de tijd duiken. Dan kan ik uh, lekker in, uh, in de bus gaan zitten. Nee, nee. Maar uh, ja, we gaan het zien, joh. That's the spirit. Tony Martin heeft uh, vorige week uh, de hele middag opgezeten, Gio. Ja, die weet hoe dat is. Die weet trouwens ook hoe het is om heel lang op een hotseat te zitten. Dat was tijdens de proloog van de Tour die in Rotterdam startte. En dan door de allerlaatste man die van start gaat... uiteindelijk van die eerste plek weggereden te worden. Dat heeft hij toen meegemaakt. Toen was hij nog jong, was hij nog onschuldig. Toen wisten we nog niet dat hij zo verschrikkelijk goed zou worden, Tony Martin. Dat hij nog zo vaak wereldkampioen zou worden in de tijdrijden. Maar goed, hij rijdt hier in ieder geval. Een beduidend langzamere tijd dan lieve Westra. 37 seconden lang. Dan Westra. En Martin staat daarmee voorlopig op de vijfde plaats. Achter Di Marchi, dat is een Italiaan. 13 seconden achter Westra. Thomas de Gent, ploeggenoot van Westra. 12 seconden achter Westra. En ook de nummer 2 was onderweg sneller dan Westra. Maar dat laatste stuk, daar heeft lieve Westra ongelooflijk veel tijd gewonnen. Op de concurrentie. Die nummer 2 is Rijn Tarame. En die was ook op het moment dat hij doorkwam na 20 kilometer. Was hij toch ook een seconde of 17 sneller dan lieve Westra. Maar Westra, die gestart is trouwens als is een van de weinige mannen. Dat heeft hij ook nog geroepen na de finish. Op een uh, tijdritfiets. De rest gaat toch allemaal van start op een conventionele uh, wegfiets. Uh, een fiets weliswaar die uh, wat aerodynamischer is dan de meeste wegfietsen. Maar in ieder geval een uh, fiets zonder tijdritstuur. Maar Westra is gewoon echt op een volledige tijdritfiets van uh, start gegaan. En ik denk eerlijk gezegd dat hij daar in die laatste 13 kilometer. Dalende kilometers. Hè, 11 kilometer lang dalen. En dan nog 2 kilometer tot aan, de start, uh, tot aan de finish. vlak, Dat hij daar de grote tijdwinst heeft gepakt op. De concurrentie. Dus het is een geweldige gok geweest, maar wel een hele goeie. Ja, ik zei net, de parcoursbouwer, dat is Jean-François Pessieu... die heeft gezegd dat het de zwaarste tijdrit is die hij ooit heeft uitgetekend. Dat vind jij een beetje overdreven? Ja, dat, dat lach ik wel een beetje om natuurlijk. Natuurlijk roept die Pessieu dat. Dat roep je natuurlijk als organisator, als koersinrichter van zo'n wedstrijd. Dan zeg je, wat ik nu heb voorgelegd, dat hebben ze nog nooit gezien. Dan nou, moet ik wel eerlijk zeggen dat we ook via de officiële communiqués nu een uitspraak van Lieve Westra hebben gekregen... dat het voor hem in elk geval de zwaarste... Zwaarste tijdrit ooit was. Hij kon zich een tijdrit van een aantal jaren geleden. in de Dauphiné Libéré toen nog. Kon hij zich herinneren. Die was heel erg zwaar. Maar dit sloeg alles. En de zwaarte zit hem natuurlijk in die twee klimmetjes. Want we moeten twee keer 6,5 kilometer. moeten we behoorlijk stijl omhoog. Maar ook vooral in die technische afdalingen. In dat soort stukken waar je gewoon vol door moet gaan. om natuurlijk tijdwinst te pakken op de concurrentie. Dus kun je niet echt ontspannen op die fiets. En uh, ja, dat, dat maakt deze tijdrit wel heel erg zwaar. Maar om nou te zeggen dat het te zwaar. Alle tijden is. Ik kan me nog klimtijdritten herinneren in de Tour de France. Ik denk bijvoorbeeld aan Erik Breukink die ooit bijna kotsend en kwijlend over het stuur hing na een klimtijdrit. Waarbij het gewoon vanaf de start patsboom meteen omhoog was. Ik kan me ook klimtijdritten herinneren op de Mont Ventoux. Toe, toe maar, hè. ga daar maar eens even een tijdrit tegen ophouden. Nee. Het is maar net hoe je het bekijkt. Um, het is wel heel technisch, zeg je. Heeft, heeft iedereen het parcours verkend? Ja, iedereen heeft het parcours verkend. En er is er eentje die heeft hem iets te goed verkend. Dat is de nummer 9 in het algemeen klassement. Jean-Christophe Perrault. Die heeft namelijk echt getest tot hoe ver hij kon gaan in de bochten in de afdaling. En die ging dus onderuit in een van die afdalingen tijdens de verkenning hè, Viel heel hard op zijn schouder, op zijn sleutelbeen ook. En die heeft daar nu een klein breukje aan opgelopen. En de berichten zijn een beetje tegenstrijdig. De een zegt dat hij een breukje in de schouder heeft. De ander zegt dat hij een breukje in la clavicule, oftewel het sleutelbeen heeft. En uh, dat het een schoon breukje is, dat is in ieder geval zeker. En Perrault heeft gezegd nadat nou, hij in het ziekenhuis is geweest... ik kan hier wel mee de tijdrit gaan rijden. Maar ja, het zal zwaar zijn, want we van eerdere renners die dit soort blessures opliepen, dat ze uh, wel een hoop lef tonen om verder te gaan. Maar dat het meestal niet echt bevorderlijk is voor de prestaties. Nee, weet jij ook waar die val mee te maken had? Want ik begreep ook dat het asfalt behoorlijk slecht is op sommige stukken. Ja, op sommige stukken. Ja, god, we zitten hier natuurlijk in een gebied waar, uh, dat hebben we gisteren ook gezien, op weg naar Gap in die afdaling uh, van die Col de Mansen, die laatste col. Ja, de wegen liggen er hier niet overal even goed bij. En je moet je voorstellen, het is een secundaire weg. Hè. Het is niet echt de hoofdweg van Briançon naar Gap, nee. Ze rijden daar opzij, dus de weggetje wat daar omhoog gaat. En als je dan kijkt naar dat asfalt, ja, dan zie je plekken inderdaad waar het wat gladder is. Waar het wat beter geasfalteerd is. Maar als je goed kijkt, dan zie je ook dat het van dat grof korrelige asfalt is. Ja, en asfalt heeft nog wel een neiging om inderdaad ook wel eens te gaan smelten als het in de volle zon zit. En daar kan het allemaal mee te maken hebben. Dus het is oppassen geblazen straks voor die klassementsmannen. Ja, nog een klein puntje van aandacht. Het weer. Uh, het ja. is nu mooi weer, hè, maar blijft dat ook zo? Nou, dat is de grote vraag. Er wordt voorspeld dat er tussen 4 en 6 uur... dat er hier hele hevige onweersbuien gaan losbarsten. En natuurlijk hopen we dan allemaal dat dat tussen 4 en 6 kan ook natuurlijk gewoon half 6 zijn. En dat het is na de binnenkomst van de laatste renner, na Christopher Froome... die start om drie minuten over half vijf. Dan nou gaan we na de snelste tijd nu gereden, 54 seconden. Dus die is gewoon voor half 6, ruim voor half 6 is die binnen. Het zou mooi zijn als het tot die tijd droog blijft. Of dat het gaat regenen voordat de echte favorieten van start gaan. Uh, dat de echte klassementsmannen gaan rijden. Want dan wordt het tenminste een eerlijke onderlinge strijd. Als die strijd tussen die mannen in dat klassement maar ja, met dezelfde weersomstandigheden gebeurt. Want anders krijg je misschien hele rare dingen in het klassement. En het zou toch prachtig zijn voor Liebe Westra als hij straks nog steeds op die hotseat zit en het weer verslechtert. En de anderen die komen bij het lange na niet aan de buurt van de tijd van Liebe Westra. Ja, dan zit hij er misschien op het einde van de dag nog. Ik zie trouwens nu wel dat John Isaac Gire, dat is een Spanjaard van Euskaltel... dat hij de snelste tijd op het tweede meetpunt heeft gereden. Dus ook weer bovenop die tweede klim. Nu moet hij dus nog aan die afdaling gaan beginnen... waar Liebe Westra zo hard heeft gereden. En de voorsprong van Izzagira op Westra op die klim is 31 seconden. Maar alle mannen die daar dus eerder doorkwamen dan Liebe Westra... die hebben uiteindelijk moeten toegeven in het laatste stuk. Dus laten we hopen voor Westra dat Izzagira dat ook doet. En heb jij het idee dat renners nog in, in tijdproblemen kunnen komen vandaag? Het zou maar zo kunnen gebeuren. Even gewoon de Nederlanders. Hè? Als je ze even op een rijtje zet. lieve Westra dus de snelste tijd van de Nederlanders. Lars Boom op 2.26 van Westra. Dan kijken we naar Johnny Hogeland op 2.52. Dan werken we het lijstje even af. Albert Timmer prima gereden trouwens hoor. 2.55 achter lieve Westra. Dan gaan we naar Boy van Poppel op 4.08. En dan kom je allemaal in de mannen die langzamer dan 4 minuten hebben gereden dan lieve Westra. Onder andere Koen de Kort, Tom Lezer. Tom Velers, Roy Curvers en Nicky Terpstra. Die hebben allemaal dus beduidend langzamer gereden dan lieve Westra. Allemaal meer dan vier minuten verloren. En Tom Velers heeft zelfs 7 minuten en 58 seconden verloren op Westra. Is daarmee niet de laatste in het tussenklassement. William Bonnet, Franse sprinter, die heeft dan 8 minuten en 10 achterstand. En ze moeten oppassen, want als de snelste tijd 49-36 is of sneller. Dan ligt Tom Velers er in ieder geval uit op basis van de 25% regeling. Je mag 25% van de tijd van de winnaar verspelen in deze tijdrit. Maar dan moet het echt wel heel veel harder gaan. Want als je ziet dat Westraat dus inderdaad 54 nog wat rijdt. Ja, dan denk ik niet dat de echte toppers, ook al gaan ze volle bak. dat ze daar nog eens een keer dik vier minuten onder zullen duiken. Dus ik denk eerlijk gezegd dat Velers en waarschijnlijk ook die laatste man in het klassement William Bonnet. dat die in elk geval morgen gewoon van start mogen gaan. Dat zou. Uh, heel erg prettig zijn. Tom Velers. Uh, ja, uh, hij uh, reed 32 kilometer in uh, 1 uur en 2 minuten. Het zou een rol kunnen gaan spelen, maar uh, als het goed is, gaat dat niet gebeuren en mag hij morgen gewoon weer opstappen. Hancock sprak met Velers na zijn tijdrit. Wordt dit een middagje knijpen? Uh, misschien. Ja, dat ligt eraan. Uh, ik heb vol gereden, dus ik, uh, ja, ik zou niet weten wat ik anders had kunnen doen, maar... Uh... 1 uur, 2 minuten of zo uh, denk ik dat ik rij. Dus ik hoop, uh, ja, ik hoop dat dat genoeg is. Ja, we hebben net uitgerekend, de winnaar mag niet harder rijden dan 49-36. Ja, het, het zal kantje boord worden, hè? Ja, misschien. We gaan het zien. Ja. Hoe reed je? Um, de eerste heuvel kon ik mijn ritme redelijk really goed uh, really, really houden. Um, de tweede ging iets minder, maar ik, ik heb ja, toch geprobeerd op wattage te rijden. En, uh, toch uh, uh, ja, de heuvels vooral goed probeert om, uh, om heel, constant, heel constant te rijden. En, uh, en niet uh, met pieken en dalen. Maar uh, ik vond dat tweede kan ik mijn tempo minder, uh, minder goed houden. Dus uh, ja, we gaan het zien. Had je zo'n berekening die wij, net, die, die, die wij nu net maken, zoiets, heb je, maak je zoiets van tevoren ook? Dat je weet van, ik moet een beetje zo rijden om veiligheidsmarge te houden? Nou, uh, wij doen uh, vaak in het voorjaar doen wij 20 minuten testen. En uh, die 20 minuten testen, uh, daar komt een bepaald wattage uit, uh, uit rollen. En uh, dat heb ik gewoon proberen, proberen aan te houden. En uh, daar ben ik wel in de buurt gekomen. Uh, maar uh, ik weet ook bijvoorbeeld van uh, parijs Nies dat ik daar ook in de buurt kom. Uh, maar dat ik ook op uh, ja, 8, 9 kilometer tijdrit uh, 3,5 minuten verloor. Dus uh, we gaan het zien. Je moet er niet aan denken dat je zo de Tour uit moet. Nee, eigenlijk niet. Nee. Nee, want er wacht nog zo'n mooie klus straks daar in Parijs. Ja, er ligt nog wel wat obstakels op de weg natuurlijk. Maar ik zou sowieso morgen willen halen. En dan kijken we de dag erna wel verder. Sterkte met de nagelbijten. Dat komt goed, dank je. was Radio When I was young I felt the need of learning Learning Love was told Kept the wheel on turning, turning. Still I'm trying to find peace of mind inside. For once in your life, you feel the urge of knowing, knowing, and once. Ja, de nummer 1 hit uit 1981 was dat. Heel af en toe mag er een verzoekje zitten in uh, <laughs> Radio Tour de France. Anita Meijer was dit. Gaat Isa Gieren over de tijd heen van Lieve Westra, Gio? Ja, dan moet hij wel nog even doortrappen. Hij is in ieder geval hier in de finishstraat de beste tijd van Liebe westra Dus 54-02 en daar komt Isagieren aan. Inmiddels is hij vlak bij de aankomst en heeft Westra nog een seconde of acht. En dan zullen we het weten. Gamp hij als eerst over de streep? Jawel, hij komt als eerst over de streep. Hij is 3 seconden en 83 honderdste sneller dan Liebe westra Dat betekent dat Westra nu van de eerste plek af is. Ja, zal hij aan de ene kant toch wel blij zijn omdat hij dan eindelijk in de richting kan gaan van het hotel. hoeft hij niet meer op die hot seat te blijven. Maar ja, het was natuurlijk wel een mooi sprookje geweest als hij daar de hele middag had gezeten. Totdat de echte toppers in het klassement in actie kwamen. Afgerond dus, vier seconden het verschil tussen Isagire en Westra. Westra die kan vertrekken. Isagire is de nieuwe leider in de tijdrit. Ja, en de hotseat is dus dat plastic stoeltje. Dus wat dat betreft inderdaad is lieve blij. Maar uh, het is jammer, Isagire is nu de snelste. Tom Lezer was de eerste rijder van Belkin die uh, vanmorgen in actie kwam. Hij ging op verkenning voor Bauke Mollema en Laurens dan Tom Lezer over hoe zijn verkenningstocht verliep. Ja, op zich niet slecht, maar het was wel, uh, het was wel een heftig heftige parcours. Vooral uh, de eerste klim is heel onregelmatig. En de tweede, uh, tweede ook, alleen vooral uh, het begin en het eind... is wat regelmatiger en wat, uh, wat minder stijl. Maar uh, een hele technische afdaling, de eerste ook. Dus uh, het is toch wel, een, uh, tof, toch wel een bijzonder parcours. Dat heb ik nooit eerder... Uh, nou, ja, nooit eerder gedaan. En zoiets zie je ook niet zo heel vaak in het wielrenn. Nee, smalle weggetjes ook hè? Ja, hele smalle wegen en uh, uh, heel, ja, heel oneffen. De, vooral de eerste 15 kilometer. Wat bedoel je dan? Slecht asfalt? Ja, van dat asfalt wat gesmolten is en wat daarna weer uh, hard geworden is. En dan een, ja, dat is heel hobbelig. Dus als je in afda de afdaling een keer verremt, dan stuit je eigenlijk een beetje de bocht uit. Ja. En, uh, ja, dan maakt het dat toch wel wat, wat specialer. Ook, als je, ook voor jongens die met een tijd op het fiets starten. Dan is het toch, uh, ja, is het toch moeilijker. Ik dus, ben benieuwd. Het is, het is, voor iedereen is de afweging anders. Maar uh, ja, het is zeker wel, zeker wel iets waar je goed over na moet denken. Jij zegt dat zie je niet vaak in het wielrennen. Is het dan raar of opmerkelijk dat het in de Tour de France nu juist wel gebeurt in de laatste week? Ja, dat maakt het wel mooi natuurlijk. En, uh, maar jij ziet wel... Uh, je ziet natuurlijk wel vaker een klimtijdrit, maar je ziet niet, niet vaak dat, uh, ja, dat er nog afdalingen en van alles in zitten. En in de Tour doen ze dat wel vaker. Dus dit uh, is zeker niet de eerste keer dat ze het in de Tour doen. Dus ja, maar op, zich wel mooi, ja op zich wel een mooie keer voor de verandering. Zeker weten. Je bent ploegenoot van Bouken maar uiteraard. Denk jij wat je nu zojuist zegt, dat hij daar juist van kan profiteren of zal het in zijn nadeel werken? Nou, Bauke rijdt zeker geen slechte afdaling. En hij kan ook heel goed... Uh, ja, pace, hè, dus het goed, goed indelen. Dat is goed tegen zijn uh, omslagpunt, zeg maar, tegen zijn uh, vermogen van een uur aanrijden. Uh, dus ik verwacht eigenlijk wel uh, dat deze tijdrit hem uh, uh, ja, helemaal goed ligt. Zeker ook die, dat laatste stuk, die, die laatste 12 kilometer is gewoon, uh, met, omdat je wind tegen hebt, dan ja, moet je toch de hele tijd trappen en moet je de rammen en uh, daar is hij wel, wel goed in. Hoe heb jij hier rondgereden? Er komen aan de ene kant natuurlijk nog... Aardig wat bergen aan. De meeste bergen moeten nog komen in deze Tour de France. Aan de andere kant start je vroeg. En dus weet je ook niet helemaal wat voor tijd je moet rijden om binnen tijd te blijven. Nee, inderdaad. En de vorige keer was het vlak. Daar ben ik natuurlijk een, stuk, ben ik, uh, ja, een heel stuk beter in. Dus dan rij je uh, ja, relatief rustig. Ja, het is niet rustig, maar niet, niet volle bak. En dan haal je makkelijk tijdslimiet. Maar als ik dat op mijn parcours zit uh, rustig ga rijden, dan, uh, dan denk ik niet dat ik... Uh... Nee, morgen thuis. Ja, dan ben ik morgen thuis. Dan ga ik uh, ja, mannen als Vroom en... Uh, ja, ik hoop ook Bouke die, die ga ik natuurlijk nooit, uh, ja, ga, die ga ik nooit dicht genoeg bij blijven om een tijdslimiet te halen dus voor mij, uh, ja, voor mij was vandaag toch al uh, ja, min of meer volle bak ja. Goed, jij zegt qua klassement qua klasse, kunnen we dus vanmiddag spektakel verwachten ja het is een mooie tijdrit zeker ook uh, zeker ook om, te, om te zien denk ik dat een hele mooie tijdrit is omdat het niet de hele tijd recht door uh, Rechtdoor is één tempo en je ziet, iemand, ja, je ziet iemand sterven, zeg maar. En nu is het constant draaikeren. Of, ja, of dan die klim of die afdaling. En uh, ik verwacht een hele leuke en mooie tijdrit om te zien, zeker weten. Dat hij Tom Lezer tegen Steven Dalebout. Dit is Radio 1. Half drie geweest, het NOS-journaal, Mark Visser. De rechtbank in Amsterdam heeft Melvin R. en Mikkel K. tot 15 jaar cel veroordeeld voor de moord op een stel in november 1997. De verdachten hebben toegegeven dat ze in de woning wilden inbreken... en vervolgens kwamen ze het stel tegen en liep het uit de hand. In Duitsland is Formule 1-baas Bernie Ecclestone aangeklaagd wegens omkoping. De 82-jarige Brit wordt er door het parket van München van beschuldigd... ongeveer 44 miljoen dollar aan smeergeld te hebben betaald... aan een voormalige Duitse bankier. In Drenthe wordt een man van 18 uit Erika verdacht van 16 brandstichtingen. De verdachte werd op 10 mei aangehouden en zit nog vast. De branden werden gesticht tussen eind 2011 en mei van dit jaar. In een de delen van Nederland is een sproeiverbod ingesteld. Boeren mogen hun gewassen niet meer besproeien met water uit sloten, beken en plassen. Verbod wordt ingesteld als waterlopen droog dreigen te vallen. doordat er te weinig regen valt. Dat is het belangrijkste nieuws. Radio Tour je viens te chanter la balade La balade des gens heureux Je viens te chanter, chanter la balade La balade des gens heureux oh, c'est très bien Tu n'as pas de titre ni de grade Mais tu dis-tu quand tu parles à Dieu Je viens te chanter la balade La balade des gens heureux Je vais chanter la balade La balade des gens heureux Journaliste pour ta première page Tu peux écrire tout ce que tu veux Je t'offre un titre formidable La balade des gens heureux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 Des champreux chanter la balade droite de la drague et de la rigolade rouleur flambeur ou chantilly petit vieux On vient te chanter la balade La balade des gens heureux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 Ik dacht al, wanneer is Gérard Lenormand nou eindelijk de tourartiest? Vandaag dus, dit was La Ballade de Jean Zereux. Lars Boom is na Liewe-Westra de beste Nederlander op dit moment. De voormalig Nederlands kampioen tijdrijder... heeft bijna 2,5 minuten achterstand op Westra. Steven Dalebout in gesprek met Lars Boom. Hoe gaat het, Lars? Ja, wel lekker. Ja, ik heb uh, niet verkend uiteraard en uh, dan sta je best wel mee... Ik ben vol tanden als je uit de start wegrijdt en meteen die kolom omhoog moet. Ik had het al opgehangen, maar niet, uh, niet uh, super hard of zo. Maar op zich uh, was ik, kon ik meteen een redelijk ritme pakken. En uh, was eigenlijk wel goed. Ja, ploeggenoot Tom Lees had het over een, uh, een technisch parcours. Vooral ook die eerste afdaling. Ja, het draaiende <coughs> keren. De, de asfalt ligt, ligt er niet echt fantastisch bij. En het is allemaal... Uh, ja, soms aan de binnenkant loopt de asfalt een beetje naar binnen toe. Dus op zich wel... Ja, voor uh, iemand die redelijk technisch is kun je, kun je wel lekker naar beneden rijden, maar toch is het wel gevaarlijk. Ja, wat voor advies geef jij aan, uh, aan, de, aan de Mollema en de Dam mee? Nou, ja, die jongens hebben verkend vermogen, dus die weten hoe het, hoe het zit. Uh, bedoel, ik heb ook mijn communicatie gereden en dan kunnen ze je redelijk door die bocht heen sturen en uh, ja, waarschuwen als er een terugdraaier zit of zo. Ja. Dus uh, dat, dat is wel in orde. Die jongens worden op de hoogte gesteld wat er, wat er, wat er, wat er gebeurt, zeg maar. Waar loert het gevaar in? Is, het, is dat in het slechte wegdek ook? Uh, de mensen die langs de kant staan? Ja, nou, mensen valt mee. Het is nog niet zo druk vandaag. Maar uh, ik denk het hobbelen in de afdaling, in die eerste afdaling met name... dat je of je voorwiel je weg glijdt of weg zeg maar, dat is wel redelijk gevaarlijk. Hoe gaat het met jou? Ja, eigenlijk uh, wel goed. Ik vind dat het Tour redelijk snel gaat. En, uh, ik heb nog steeds best wel een goed gevoel en uh, dat gaat eigenlijk prima. Nieuwe wedstrijd is inmiddels op weg naar een plekje op een heerlijke bank. Huis van de ziet af. Isagire zit op het klapstoeltje nu, toch Gio? Ja, en die zal er voorlopig nog even blijven zitten. Want als ik kijk naar de tussentijden na 6,5 kilometer. De eerste klim, dus bovenop op de Puissaniere. En ik kijk naar de tussentijden op kilometer 20. De tweede klim, de Col de dan zie ik niemand die ook maar in de buurt kan komen... van die tijd van John Isagiere, de Basque uit de ploeg van Skaltel. Zijn broertje trouwens, Gorka, die is naar huis. Die hebben we kunnen schrappen. Die is vandaag niet meer van start gegaan. Dat was de mededeling in ieder geval van de Tour-directie. Maar goed, Isagiere dus aan de leiding in deze etappe. En we zijn benieuwd wat er verder allemaal gaat gebeuren. We weten ook dat inmiddels Tom Dumoulin, de Maastrichtenaar... 22 jaar oud, reden een geweldige tijdrit bij Mont Saint-Michel... kwam in de top 10 van de daguitslag, dat hij net begonnen is aan zijn tijdrit. En hij kan ook redelijk, behoorlijk zelfs, bergop rijden. Ik ben benieuwd of hij dat ook kan op deze twee klimmetjes van tweede categorie... die toch wel heel lastig zijn, want we hoorden het al van Lars Boom... op het moment dat de mannen het startpodium afrijden... dan is het meteen, hup, op de pedalen gaan staan... en uh, op die manier proberen naar boven te rijden. Als je ook de versnellingen ziet waarmee de mannen ronddraaien... we hebben de versnellingen onder andere van uh, Lieve Westra... hebben we nog eens eventjes uh, terug, uh, bekeken. Dan zien we dat hij daar op het kleine tandwiel voorrijdt, de 42. En dat hij dan achter de 25 en de 27 schakelde. Hij had zelfs een 29, dit is wel voor de insiders, maar de meesten weten wel waar het over gaat. Een 29 gemonteerd, maar die heeft hij niet hoeven gebruiken. In die klimmetjes. Nu is het Philippe Gilbert, de wereldkampioen, op de weg. Die naar boven mag, voormalig Belgische kampioen, tijdrijden. Ook hij mag nu beginnen aan zijn tijdrit. En Tom Dumoulin is er dus ook mee bezig. En ik ben toch erg benieuwd naar de uitslag van die 22-jarige renner. Waarvan we weten dat hij goed op de weg rijdt. Gisteren zat hij in de ontsnapping op de Col de Mans. Heeft hij het nog even geprobeerd om aan te sluiten bij Ruby Costa. Maar dat lukte niet. En we hebben hem eerder natuurlijk ook al een keer gezien in de laatste kilometers en de etappe naar Calvi op Corsica. Hij rijdt als debutant een geweldige Tour de France. En misschien kan hij dat vandaag nog wel bekronen... met een hele mooie tijd op deze super, super lastige klimtrijd. Want dat moet ik toch wel toegeven aan Jean-François Pécheux. Misschien niet de zwaarste in de geschiedenis... maar het is wel een echte hele zware.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 try a little freddy mm -hmm. i've got it into tim I'm Dat zei uh, Mika, Grace Kelly was dat. Le Tweets, du tour. Bonjour, Monsieur Iking. Bonjour, eindelijk, Dione. Eindelijk, eindelijk een beetje oorlog in de twitter Ik ben, ben helemaal zat van het softe gedoe, maar gelukkig is daar nou nu Chris Froome. Als je die ziet, dan denk je: hé, hey, wat een leuke, vriendelijke Keniaan. Maar nu blijkt Froome ook een duistere kant te hebben. Op zijn Twitter heeft hij namelijk gisteren het volgende gezet: hé, hey, al beter komt door. Ik reed bijna over je hoofd. Doe eens wat voorzichtiger de volgende keer. <groom> eigenlijk een beetje actie. Vroom is boos. omdat Contador dus veel te veel risico nam in de afdaling van gisteren. En op zijn mel ging helaas. Geen reactie van Contador zelf. Maar wel veel reacties van de twittera's. Ja, en eigenlijk zijn de meeste mensen toch wel pro Contador. Blijkt dan nu toch een beetje de verliezer waar, waar je dan voor bent. Marcel Dalvoorde zegt waar bemoeit die Vroom zich eigenlijk mee. Alberto mag toch zelf wel weten hoeveel risico hij neemt. Daniel Nijveld die zegt. Ik vond het meer dan terecht dat Contador het probeerde. En dat is ook wat de Tour is. Lef hebben de gele trui aan te vallen en niet zinloos toekijken. Give it all. Got. Frank Dof zegt, Froome koos er zelf voor om ook risico te lopen. En DS van der Weijden zegt, je hoort al beter, komt door. Toch ook niet miauwen dat Chris Froome bergop te hard fietst. En dan denk je misschien, nou daar houdt het allemaal mee op. Maar dat is niet zo, Chris Froome heeft namelijk een vriendin. Michelle Count, vorig jaar maakte die ook al openlijk ruzie... Uh, op Twitter met de vriendin van Bradley Wiggins. Ja, weet ik nog. Schitterende tijden waren dat. En <laughs> uh, nu zit ze een beetje te stoken in dit sluimerende fitty-vlammetje. Sommige mensen denken namelijk dat zij die tweet heeft verstuurd. Maar dat is niet zo, zegt ze zelf. Ze zet op haar Twitter, ik was het niet. Want als ik het wel was geweest, had ik een aantal emoticons toegevoegd. En later voegde ze er nog aan toe dat Chris Froome het ook maar een beetje als een soort grapje bedoelde. Maar daar geloven wij natuurlijk helemaal niks van. Hè? Nou ja, dit, is echt een, dit gaat nog wat worden. Dan nou, hoop ik dat lukt. Uh, Mag Ja. Mooie jongen. Maart, alsjeblieft. Houd alsjeblieft een beetje professioneel. Een zinnelijke beeld van kracht van Nederland in deze tour. Uh, uh, Ma Maart, hou me op. Ik ben, ik ben getrouwd. Je maakt echt geen schijn van kans. Kansje. Nee, ook geen kansje. Nee, Maart. We gaan naar de... Nee, nee, nee. We gaan ook niet naar de repers. Ik moet even door. Want er is namelijk een tijdrit bezig. Spannende etappen, toch wel? Robin van het Lo die zegt... Ik ben me goed aan het vervelen, zomaar even de tour kijken. Hashtag tijdrit. Annelieke zegt volgens mij is deze tijdrit best pittig... als ik de tekening mag geloven. heb echt respect voor de renners. Ik zou onderaan al afhaken. En Liewe-Westra is al binnen en heeft ook al getwitterd. Hij zet op zijn Twitter... Goede tijdrit gereden, zat weer wat power in de benen. Het zal niet genoeg zijn voor een topprestatie. Maar toch topper. Hopen op regen nu. Dus hij hoopt dat de rest in de blubberen moet gaan fietsen. Gaan we zien. Yes, tot straks weer met nieuwe tweets. Tot zo! Uit de top 10 in Spanje van deze week. Vivir mi vida van Mark Anthony. Gio Isagieren, de snelste tijd tot nu toe. Komen de renners aan met flitsende tussentijden? Nee, niet echt. De meest flitsende tussentijd tot op dit moment is gereden op 6,5 kilometer. Het eerste kolletje door TJ van Garderen. 22 seconden langzamer dan Thomas de Gent... die daar nog de snelste was. Izagire zat daar op 12 seconden. betekent dus dat Vergaderen 10 seconden langzamer rijdt... op dat uh, eerste deel. Dan John Izagire, die pas in het tweede deel... de tweede klim en ook de afdaling is gaan versnellen. En die daar gewoon de winst heeft gepakt. Ik Kijk nu trouwens ook naar de binnenkomst van Thomas Veclair. Nou, die mag blij zijn dat hij bij de eerste 50 terechtkomt. Voorlopig dan. En gaat zelfs langzamer rijden dan Peter Sagan. En die werd nog ingehaald door de man die naast, naast na hem was... Uh, Gestart. Dus dat zegt alles over de tijdrit van Thomas Veuclair, Die ook op een conventionele fiets rijdt zoals de meeste. Maar wel met twee van die tijdrit-hendelbars. Dus waardoor hij in die tijdrithouding kan gaan uh, liggen. Zo rijdt hij hier in de richting van de finish. En hij komt inderdaad niet bij de beste 50. voorlopig. Zelfs allerlei sprinters die voor hem eindigen. Ik zag daar Greipel. Ik zag Benati Boekmans. Dat zijn mannen die sneller hebben gereden dan Thomas Veuclair. En zo gaan we steeds dichter naar de echte mensmannen toe. We weten dat Tom Dumoulin op dit moment in actie is. Die moet nog voorbij komen bij dat eerste meetpunt. De laatste man die daar voorbij is gekomen is André Amador. Daarna moet Davide Malacarne doorkomen. En dan Tom Dumoulin, gevolgd weer door Philippe Gilbert... ook de wereldkampioen op een gewone fiets... met een tijdrit voorzet, opzetstuurtje. Dus die komt daar in elk geval ook weer zo meteen door. En we gaan er eens even kijken wat de tijden zijn aan de finish. Of daar nog interessant Interessante dingen zijn gebeurd. We zien wel dat Ryder Hesjedal in de top 10 staat voorlopig. Die heeft een prima tijdrit dan gereden voor zijn doen. Zit net iets achter Tony Maarten in één seconde. Zevende plek voorlopig. De beste tijdrijder tot op dit moment, Jon Izagire. De tweede man nog steeds, liebe Westra. Ja, en belangrijk ook. Uh, hoe houdt het weer zich? Want er wordt dus regen voorspeld. Noodweer heb ik zelfs gehoord. Marco Verhoef, fijn dat je er bent. Uh, je hebt de kaarten goed bestudeerd. Hoe ziet het eruit? Nou ja, waar we zeker van zijn is dat de zon... nou, ik denk niet echt meer terugkomt. Er zaten nog een paar gaatjes een half uurtje geleden. Maar die slippen inmiddels helemaal dicht met bewolking. Er ontstaan veel stapelwolken. En ten zuiden van het parcours eh, doen we de eerste onweersbui al op. Nou, die trekken heel langzaam naar het noorden tot noordoosten. En dat betekent dat ze de regio en Brun en... Gorge, spreek het goed uit? Georges George. George, ja, George, oui, het is Frans oui. natuurlijk, en oui. <laughs> uh, uh, Ja, dat die toch te maken krijgen met een snel toenemende kans op buien. Uh, hoe zwaar die dan uit gaan pakken, dat is altijd een beetje de vraag. Uh, in de bergen kan het goed spoken, uh, hoe dat daar lokaal precies gaat. Uh, als het tot onweer komt, dan uh, denk ik eigenlijk... Uh, dat het zwaarste weer voornamelijk uh, richting Ambrun zit. En niet zozeer wat meer naar het westen waar de finish is. Hmm. Maar goed, dat uh, de top 15 renners met nat weer te maken gaan krijgen. Die kans is gewoon behoorlijk groot. En ja, nat weer in de bergen lijkt mij niet lekker rijden. Kun je ook al iets zeggen over morgen, over de Abdues? Nou, dat wordt eerder nog natter dan droger. Ik bedoel, het is, het is gewoon onstabiel weer. Betekent dat er stapelwolk ontstaan. Dat betekent dat morgen eh, de dag waarschijnlijk nog wel met wat zon begint. En misschien wel tot en met eerste call, de eerste col de col d'Ornon, eh, Dat het droog blijft. Eh, kans op een buis dan in ieder geval niet zo groot. Maar daarna neemt hij snel toe. En de kans op nat weer tijdens beide beklimmingen van de Albuest is gewoon vrij groot. Kan er ook onweer bij zitten. Stevige wind ook nog eens op de toppen. De bijwindkracht 4, tot misschien wel 5. In de dalen is het allemaal wat rustiger. Maar het weer speelt morgen in elk geval een, een grote rol, ben ik bang. Ja, en vandaag. Dus ook, want het komt eraan. Het gaat ja. langzaam, maar ja. jij zegt de top 15. Ja. Dus vanaf in ieder geval uurtje vier ja. moeten we rekening houden ja. met. Nou, het grote voordeel is natuurlijk dat die renners dan wel gelijke omstandigheden hebben. Het zou vervelende ja. zijn als je, uh, als je naar een proloog kijkt, bijvoorbeeld. En dat de renners die uiteindelijk hoog in een klassement eindigen. dat die ver bij elkaar vandaan kunnen starten. Dan zijn de verschillen en dus uh, het oneerlijke van het weer speelt dan een wat grotere rol. En dat is nu natuurlijk niet zo. Regen is zeker. Vrij zeker. Ja. Oké, okay. dankjewel, Marco. Ici Radio-Tour de France, le spectacle de la NOS. 89, 80, van Tina Turner, de best. Bram Tankink onderweg, Tom Dumoulin onderweg. Gio, hoe gaat het met ze? Het gaat niet zo geweldig met Tom Dumoulin. Die kwam zojuist door op die eerste klim. 6,5 kilometer klimmen meteen vanuit de start... En hij noteerde daar de 33ste tijd tot nu toe. 1 minuut en 6 seconden achter de snelste man. Daar Thomas de Gent. De Gent die in het tweede gedeelte totaal in elkaar klapte. zei die zelf na afloop van zijn tijdrit. Dus die, die zakte daar verder weg. En die staat voorlopig op de vierde plek. Ik denk dat de inspanningen van gisteren bij Tom Dumoulin... dat het toch een beetje te veel is geworden. Gisteren natuurlijk de hele dag in de kopgroep gezeten. Dan rij je geen lekkere tijdrit. Ik kan me daar iets bij voorstellen. Maar goed, hij mag nog veel leren. Hij is 22 jaar oud. Hij is nog jong en er komen nog veel mooie jaren als het aan Tom Dumoulin ligt. Hij dus voorlopig 33e daar op het eerste meetpunt. We kijken nog steeds naar de finish. Iets en nog steeds de snelste. Westra tweede op 4 seconden. En na 3 uur gaan we in Radio Tour de France natuurlijk gewoon verder met deze individuele tijdrit. We volgen Wout Poels. Die gaat vlak na 3 starten. Robert Geesink en de regen komt eraan. We houden u op de hoogte. Graag tot zo.